1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe ingewikkeld is het om als journalist in Zuid-Soedan te werken? Arne Dordenbal vertelt het tijdens de werklunch... en voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week bij FC Emmen. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Ruim 1 miljoen opgehaald na televisieuitzending SOS Syrië. Politie en belastingdienst doen invallen in Den Bosch... en internetfraude is vorig jaar fors afgenomen... Zondag is het vandaag, het blijft ook droog. Wel waait er een matige en aan zee vrij krachtige wind uit noordoostelijke richting. Vanmiddag is het wat minder koud dan in de afgelopen dagen. Tussen de 6 en 9 graden wordt het. Nou, morgen eerst opnieuw volop zon. Later weer wat bewolking, blijft wel weer droog. Vanaf donderdag meer bewolking met kans op wat neerslag. De actie Help slachtoffers Syrië heeft tot nu toe ruim 1 miljoen euro opgeleverd. Het bedrag kwam binnen na een speciale televisieuitzending gisteravond op Nederland 2. Die uitzending die werd door 350.000 mensen bekeken. Jan Bouke-Weibrandi is van de samenwerkende hulporganisaties. Die 1 miljoen euro is, zeker vergeleken bij andere acties, een, een erg bescheiden bedrag. Vindt u dat ook niet? Ja, dat is niet een heel hoog bedrag. Uh, maar wij hebben gekozen voor een uitzending gisteravond... die past bij deze ramp, een verwoestende burgeroorlog met meer dan 4 miljoen slachtoffers. En het is dus een inhoudelijk journalistiek programma gegeven geworden... waar uh, ook mensen opgeroepen zijn om te geven. Dat is niet een kijkcijferkanon. Dan krijg je geen uh, miljoenen uh, kijkers. Uh, dan krijg je uh, wel een eerlijk beeld van wat daar gaande is en wat wij kunnen. Hm. En dat heeft dit bedrag op dit moment uh, opgeleverd... maar ik denk ook veel draagvlak voor het echte verhaal. Nou, als u had gekozen voor een wat andere mix, wat meer uh, entertainment, amusement... dan had er ook uh, een, een hogere opbrengst in gezeten... Hoor ik dat in uw verhaal? Kijk, hier is sprake van een burgeroorlog. Dat is een immense humanitaire ramp. Uh, met veel dilemma's. Met veel vragen over... Uh, kan het conflict niet stoppen? Met veel vragen over de bereikbaarheid van de slachtoffers. Wij vinden het gepast om dan uit te leggen... wat er kan, wat er niet kan. Uh, dat betekent dat je voor een wat kleiner publiek... het eerlijke verhaal gaat vertellen. En dat betekent ook dat op dit moment nog... de opbrengst wat lager is na gisteravond. U bent niet teleurgesteld? Wij zijn niet teleurgesteld en we mogen trouwens ook niet teleurgesteld zijn. Want we zijn nog lang niet klaar. Deze ramp wordt steeds maar groter. Mm -hmm. Giro 555 blijft open. En wij weten zeker dat met dit eerlijke verhaal... dat gelukkig nu ook veel meer media-attentie uh, oplevert... voor de slachtoffers van deze ramp en voor de hulpverlening... dat we met dit eerlijke verhaal meer geld binnenkrijgen... dan we tot nu toe hebben kunnen realiseren. Mm het -hmm. ja, ja. is mooi, het eerlijke verhaal verteld. Uh, maar had het misschien dan niet op tweede paasdag uh, moeten worden uitgezonden... op een andere dag of zo? Ik weet niet of dat veel verschil gemaakt had. We hebben nu een programma kunnen zien, samen met VARA en EO... En met veel journalistieke aandacht, met mensen die naar het veld zijn gegaan... met de minister die erin zat. Op een andere dag hadden we hetzelfde programma gemaakt... en hadden we denk ik ook dezelfde sfeer kunnen oproepen... namelijk een conflict dat steeds groter wordt met veel slachtoffers, waaronder heel, heel veel kinderen... en waar onze hulp dringend nodig is. Dat hebben we nu gisteren gedaan. We hebben nu deze stand. Wij vertrouwen erop dat dit eerlijke verhaal tot meer geefgedrag gaat leiden. Jan Bouke vijbrandi van de SHO, de samenwerkende hulporganisaties. Dank u wel. De Nederlandse detailhandel heeft het moeilijk en heeft een steuntje in de rug nodig. En daarom pleit de brancheorganisatie voor winkeliers, Detailhandel Nederland is dat, voor het tijdelijk afschaffen van sommige heffingen. Dat zou de winkelier financieel iets meer lucht kunnen geven. Sander van Golberdingen, directeur Detailhandel Nederland, over welke heffingen het gaat. Wij zouden heel graag zien dat met name voor de jonge mensen die in de winkel werken, een vrijstelling wordt verleend voor het betalen van de werkloosheidspremie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 Volgens Israëlische media waren er twee tegenkandidaten, maar is Meshiaw herkozen onder druk van Egypte. De Egyptische regering zou zo de rust binnen de Palestijnse organisatie willen bewaren. Hamas heeft de macht in de Gazastrook, maar Meshiaw woonde bijna zijn hele leven in het buitenland. Pas in december kwam hij voor het eerst in de Gazastrook, waar hij het 25-jarig bestaan van Hamas vierde. De politie, de belastingdienst en een hennepteam zijn bezig met een grote actie in Den Bosch. Ze kammen de gestelse buurt helemaal uit. Op zoek naar overtreders. De wijk is hermetisch afgesloten. En een buurtbewoner vertelde aan Omroep Brabant wat hij allemaal heeft zien gebeuren. Bij ons in de Zijstraat, in de Hugo hebben ze één huisje binnengevallen. En daar hebben ze twee garage deuren aan de achterkant opengemaakt. Zijn ze maar leeg opmaken. maken. En op de hoekhuis hebben ze een camper en al in beslag genomen. Dus ze zijn overal goed bezig. Het gaat om een zogenoemde integrale actiedag in Den Bosch... waarbij politie, belastingdienst en gemeenten op zoek gaan naar witwaspraktijken... belastingfraude, uitkeringsfraude en hennepkwekerijen. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Het asfalt in Nederland heeft zwaar te lijden onder het aanhoudende winterweer. Door de steeds aan- en afnemende vorst vriest het wegdek kapot... waardoor de gaten en scheuren ontstaan. Afgelopen maanden zijn meer dan 2700 gevallen van vorstschade geregistreerd op de snelwegen. en Dat is meer dan in voorgaande jaren. Volgens Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat leek het aan het begin van het jaar nog wel mee te vallen. Maar heeft de winter toch meer schade berokkend? Uh, ja, dat klopt. En uh, Wat je inderdaad ziet is dat de winter natuurlijk voortschrijdt. Uh, en dat schade aan asfalt met name ontstaat uh, daar waar vorstdoorwisselingen zijn. Vandaar dat we het ook altijd heel erg lastig vinden om uh, gaandeweg het seizoen al te zeggen hoe het precies gaat ja. verlopen en hoe het met die vorstschade zich gaat ontwikkelen. En dan zie je wat nu, en we zijn nog niet klaar helemaal met de winter, we hebben nog steeds vorst, uh, dat het zich voortschrijdt, zeg maar. Ja, ja. En, en, en waar hebben we het dan over? Is dat gaten die vallen in het, in het wegdek? Of ook nou, nog andere niet, soorten ja. schade? Nee, het zijn inderdaad met name uh, gaten inderdaad, die, die, die ontstaan in het asfalt. En als dat eenmaal begint, dan worden die gaten vaak wat groter. Dus dan proberen we dat gelijk te repareren, uh, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Maar wat we ook wel hebben is uh, ja, rafelingen, dat hier en daar wat, wat steentjes loslaten. Dat is lastig, maar niet gelijk uh, gevaar voor het, voor het verkeer. of ja, Wat ook asfalt wordt tegen elkaar aangelegd, hè, oude en nieuwe lagen... En daar kunnen ook wel eens uh, zich problemen voordoen die we dan proberen gelijk aan te pakken. Ja. Automobilisten die schade hebben opgelopen vanwege dat kapotte wegdek kunnen claimen indienen bij Rijkswaterstaat. De Tweede Kamer wil uitleg van staatssecretaris Wekers over de gevolgen van een belastingwijziging die is ingegaan op 1 januari van dit jaar. Uit een analyse van Wekers blijkt dat bijna alle 3 miljoen gepensioneerden minder geld overhouden. Vrijwel de hele Kamer wil opheldering van Wekers. Die eerder zei dat de wijziging vrijwel budgetair neutraal zou uitpakken. Kamerleden van PVV, 50PLUS en SP vinden de gevolgen niet acceptabel. En ook het CDA en de coalitiepartijen, Partij van de Arbeid en VVD willen uitleggen. De fraude met internetbankieren is in de tweede helft van vorig jaar fors afgenomen. Er werd voor 10 miljoen euro gefraudeerd. En in de eerste helft van het jaar was dat nog bijna 25 miljoen euro. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken proberen internetfraudeurs minder vaak vertrouwelijke gegevens los te peuteren, bekend als phishing. Ze verleggen hun aandacht naar het ontwikkelen van computerprogramma's, zogeheten malware, om computers mee binnen te dringen. Per jaar worden ongeveer 3 miljard transacties gedaan met internetbankieren, voor in totaal 3200 miljard euro. De fraude via internetbankieren is daarvan slechts één duizendste procent. Dierenasiels hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van de crisis. Er zijn minder mensen die een dier willen adopteren... en zieke dieren worden minder vaak naar een dierenarts gebracht. In plaats daarvan komen ze terecht bij het asiel, zegt de dierenbescherming. Daardoor dreigt een capaciteitsprobleem... vooral aan het begin van de zomer, de drukste tijd van het jaar. Dierenbescherming voert de komende maand actie... om meer aandacht te vragen voor dieren in het asiel. Vanaf dit moment kan iedereen zijn of haar toekomstdroom voor ons land uploaden. Van de middag is namelijk de website deeljouwdroom.nl online gegaan. Die dromen zijn bedoeld voor koning Willem-Alexander. Verslaggever Martijn van der Zanden was bij de presentatie. Hartelijk welkom allemaal op de lancering van de dromen-site. De gymzaal van de Willem-Alexander-school... We gaan iedereen activeren. ...is voor deze gelegenheid met oranje vloermatten bedekt. De kleintjes die hiervoor zitten, jongens, goedemorgen allemaal. De kinderen van groep 5b mogen als eerste hun droom uploaden. Dan gaan we tot drie aftellen en dan gaat de eerste droom... Op de site, met z'n allen. 3, 2, 1! Onze droom is eigenlijk uh, dat... Uh... Minder, minder uh, mensen op dieren gaan jagen. Nou, eigenlijk dat er um, een uh, pretpark wordt gebouwd waar ieder kind naartoe kan. Dat niet zoveel kost en daar iedereen naartoe kan, zeg maar. Het Nationale Comité Inhuldiging hoopt dat er duizenden dromen binnenkomen. Van 2 tot de 30ste april mag iedereen zijn dromen insturen. En in de maand mei gaat deze deskundige jury uh, selecteren en kijken welke wel en welke niet in aanmerking komen voor uh, een. Uh, in het boek. De voorzitter van het comité, Hans Weijers, is nu al geïnspireerd geraakt. Het feit dat mensen dit soort dingen doen en daar positief over nadenken... in deze tijd iedereen constant over de crisis heeft... geeft mij een enorm gevoel van dat dit land...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 Nou, dat kan een droom zijn. Ik weet niet of hij de koning zal inspireren. En ik geloof ook niet dat hij heel veel Nederlanders inspireren, maar het is op zichzelf een droom die denkbaar is. Jullie zeggen inderdaad ook van het mag ook echt, het mag ook echt alle kanten op gaan, zolang het maar met respect is in ieder geval. Het moet, respect is een heel belangrijk woord. Uh, en Dus het kan ga, gaan op het gebied van sport, het kan gaan over het gebied van natuur, het kan op het gebied gaan van, van dingen samen doen, noem maar op. Maar het moet met respect zijn, het moet toekomstgericht zijn, het moet positief zijn. Ja, iedereen die zijn positieve toekomstdroom wil uploaden... die kan vanaf nu terecht op de website deeljoudroom.nl. In Yangon, in het zuiden van Birma... zijn bij een brand in een islamitische school... 13 jongens van 12 jaar omgekomen. Journaliste Minka Nijhuis in Birma over de mogelijke oorzaak van de brand. Tot nog toe is de semi-officiële verklaring... want er is natuurlijk nog geen grondig onderzoek geweest... Dat het te maken heeft met de elektrische, elektrische bedrading in het uh, gebouw, maar uh, ongeacht wat de regering verklaart. Het probleem is natuurlijk dat met alle spanningen tussen de uh, moslims en boeddhisten en geweld wat zich voornamelijk tegen moslims richt, er geen moslims zijn die de officiële verklaring van de regering zullen geloven, of althans heel weinig. Ja, die spanningen tussen moslims en boeddhistische meerderheid in Burma zijn fors opgelopen de laatste tijd. Vorige week nog kostte het geweld tussen boeddhisten en moslims 43 mensen het leven. Veel moslims denken dan ook dat de brand op de school is aangestoken. Nogmaals, Minkanijhuis. Wel, natuurlijk veel te vroeg is nu nog om uh, vast te kunnen stellen of daar bewijzen voor zijn. En, en uh, kortsluiting vanwege slechte bedrading echt wel veel voorkomt. Uh, zijn de spanningen in de samenleving op dit moment wel zo serieus uh, dat, ja, dat elk gerucht of elke aanleiding om er een, een verkeerde interpretatie aan te geven die, die is natuurlijk de meest voor de hand liggend en die doet ook als een lopend vuurtje de ronde ik was net bijvoorbeeld in de moskee en daar is een komen en gaan van mensen die willen weten wat er gebeurd is en dan hoor ik dus dat ook de, de leiders in de moskee ...tegen mensen vertellen dat ze niet geloven dat het een uh, ongeluk was. Nee. En uh, die, de mogelijkheid dat het een ongeluk geweest is die, is, die is wel degelijk aanwezig... ...maar het wordt hier gewoon niet geloofd. En een ander punt wat speelt is dat mensen dit ook zien als een voorbode van slecht nieuws. Ze zijn erg bang dat ze net zoals dat gebeurd is in een aantal andere delen van het land... ten noorden van Rengun, dat ze aangevallen gaan worden door boeddhistische groepen... ...en dat dit een eerste aanzet geweest is. De, de, er is gewoon een gespannen sfeer hier en ik sprak net ook een uh, man van een jaar of zestig die zei: ja, wij voelen ons door de aanvallen van de afgelopen dagen buiten de stad. Uh, we voelen ons als een ballon die steeds verder in elkaar gedrukt wordt en op een gegeven moment knapt die ballon. Dus ik weet niet hoe lang de mensen hier nog rustig zullen blijven. Sport. Algemeen en technisch directeur Wiljan Vloed van Sparta... heeft coach Michel Vonk en zijn assistent Pascal Jansen ontslagen... vanwege de tegenvallende resultaten. Sparta verloor gisteren voor de derde keer op rij. Dit keer voor eigen publiek met 1-0 van Emmen. En raakte de koppositie kwijt. En dat uitgerekend op de 125e verjaardag. Ook dat nog. Vloed over de reactie van Vonk na het voor hem slechte nieuws. Nou, dat was zeer emotioneel uh, van beide kanten. Uh, ook zeer professioneel, moet ik zeggen. In zin dat Michel heeft... Uh... Uh, en dat hebben we ook geprezen van zijn vakmanschap. Heeft hij heeft hier de topsportcultuur uh, teruggebracht. Hij heeft ontzettend hard gewerkt om... Hij uh, zit ontzettend in zijn maag dat hij maar niet die prestatiecurve om kon draaien. En dat het maar niet lukte. Uh, en hij heeft er alles aan geprobeerd. Dus wat dit betreft kan hij hem opgeven hoofd uh, rondlopen. hij heeft er gewoon alles aan gedaan. De trainingen worden voorlopig geleid door Arjan van der Laan en Peter van den Berg. Sparta wil heel graag promoveren naar de eredivisie. En als dat niet direct lukt met een kampioenschap... dan kan dat volgens Vloed altijd nog via de nacompetitie. Ja, periodetitel hebben we op zak. Dus we hebben nog wat kansen en we moeten de druk opnieuw opvoeren. We moeten niet van hoe het is. Aankomende vrijdag tegen Dordrecht eh, of de status... om netjes en sluitig te voetballen. Stanley Benzo is tot het einde van dit seizoen coach van Jong Vitesse. Hij gaat hij daar combineren met die van assistent trainer bij het eerste elftal. Benzo is bij Jong Vitesse de opvolger van uh, Gerry Hamstra die zich als hoofdjeugdopleiding de komende maanden... helemaal gaat richten op het herinrichten van de voetbalacademie. En hebben we verkeersinformatie. Goedemiddag, John Bakker. Goedemiddag. Een korte file op de a 44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp, twee kilometer. Nog één keer de hoofdpunten uit dit NOS-journaal. Ruim 1 miljoen euro is erop gehaald... na de speciale tv-uitzending voor hulp aan Syrië... Politie- en belastingdienst doen invallen in de Gestelse buurt. Een wijk in Den Bosch. En internetfraude is in de tweede helft van vorig jaar fors afgenomen. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jürgen ja, van den Berg. Goedemiddag allemaal. Arne Doornenbal is al jarenlang correspondent in Afrika. En hij traint journalist in Zuid-Soedan. Een land dat nog steeds net, uh, nog maar net bestaat. En uh, nog eigenlijk helemaal in opbouw is. En hij vertelt er zo over tijdens de werklunch. Voor in de praktijk onderzoek Maarten Bleumers, wat er leuk is aan de Jubiläer League. Dat wordt ook wel de eerste divisie genoemd. Volgens de trainer van FC Emmen... is het voor spelers een kwestie van hoop... Hoop om ooit te mogen schitteren op het hoogste niveau, de Eredivisie. Het is ongelooflijk sfeervol. Dus de ambiance is super. En uh, als je ook ambitie hebt...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 Arne Doornenbal is al zeven jaar correspondent in Afrika. Sinds twee weken heeft hij daar een nieuwe baan. Hij werkt bij de Zuid-Soedanese krant The New Nation. En daar traint hij journalisten. Want de journalistiek staat in Zuid-Soedan nog steeds in de kinderschoenen. Hij is nu eventjes in Nederland. Arne Doornenbal, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens even over die nieuwe baan. Uh, wat doe je daar precies bij die Zuid-Soedanese krant The New Nation? Ja, het hoofddoel is toch inderdaad het trainen van journalisten. Ze zijn ongeveer een jaar bezig nu en uh, het, het niveau is nog, uh, nog niet hoog genoeg. Dus ik ga er naar Juba toe, naar Zuid-Sudan en dan werk ik met de journalisten om te kijken hoe zij verhalen aanpakken. Ga je, samen met ze zeggen, uh, uh, ga je samen met ze bedenken van hoe kun je het beste dit verhaal aanpakken en wie ga je interviewen en op welke manier schrijf je uiteindelijk je verhaal. Mm. Zijn er wel echt journalisten daar of, of zijn het mensen die dit toevallig een beetje hebben opgepakt ook? Ja, degenen die bij ons zitten, die zijn inderdaad zelf opgeleid. Veelal jonge mensen die wel naar school gegaan zijn... en die hebben een cursus, een training gekregen van een half jaar. En daarna moesten ze maar beginnen, dus, dus, dus ze moeten nog heel veel leren. En wat is de belangrijkste les die jij ze bijbrengt? Ik denk eigenlijk dat ze vooral ook naar de, de, de burgers moeten luisteren. Ze zijn nog heel erg van: uh, oh, de regering doet dit. De regering sluit allemaal illegale dingen hier. En dan gaan ze heel erg de regering volgen. Terwijl ik zeg van ja, ga nou naar die plek toe, uh, waar bijvoorbeeld illegale hotels gesloten zijn. En gaan de mensen vragen van hé, hey, wat vind je daarvan? Uh, hoe moet je nu aan je geld komen? Dus ze moeten nog een beetje dat menselijke erin krijgen. Uh, denk ik. Ze volgen de autoriteiten te veel. Ja, ze lopen een beetje aan de leiband. Ze zijn heel voorzichtig, wat ik ook wel weer kan begrijpen. Want de persvrijheid die staat enorm onder druk. Ja, leg eens uit. Uh, eind vorig jaar is er nog een kritische columnist neergeschoten in Zuid-Sudan. Of doodgeschoten. En uh, er worden ook geregeld wel mensen opgepakt. Uh, van ons is er tot nu toe nog niemand opgepakt. En dat willen we op zich wel, uh, wel graag zo houden. Mm -hmm. Maar ik kan me zo goed voorstellen, eigenlijk wat je net zelf ook al zei... Uh, ze hebben daar tientallen jaren lang oorlog gehad. Uh, nou ja, dat het sowieso lastig is uh, op dit moment in het land in opbouw. Uh, mm -hmm. En om dan ineens de kritische journalisten uit te gaan hangen... dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ik bedoel... Uh... Kijk, het is, uiteindelijk wordt die krant uh, die is met buitenlands geld opgezet, met Belgisch geld. Uh, in die zin is het een ontwikkelingsproject, omdat het ja, hele land moet nog opgebouwd worden. Hè. De gezondheidszorg, de scholing en, en nou, dus ook democratische instituten zoals een vrije pers. Dus uh, natuurlijk gaat dat, gaat dat heel, erg, uh, heel erg langzaam. Het idee is wel dat op een gegeven moment na twee jaar houdt de subsidie op. En dan moet de New Nation wel degelijk als uh, zelfstandige commercieel vatbare krant verder gaan. Maar zijn ze kritisch genoeg? Ja, ik bedoel, je, je, moet, je moet opbouwend kritisch zijn. Ik bedoel, Je kan natuurlijk zeggen ja, het is allemaal slecht. Ik bedoel, vergeet niet, in Zuid-Sudan één op de zeven vrouwen sterft in het kraambed. Dat is natuurlijk ontzettend slecht. Wij, de, de vraag is, hoe ga je ermee om? Ik bedoel, je kan niet zeggen, dat is allemaal de schuld van de regering uh, in, een, in een land waar geen geld is. Dus je moet dat, dat, dat aanstippen. Er is een probleem, een groot probleem. En hoe ga je daar volgens mij om? Ik bedoel, wij, gaan dan, wij schrijven dan artikelen over de gezondheid van zwangere vrouwen in de hoop dat dan mensen dat lezen en daar wat van opsteken en dan dus bepaal de, uh, betere voorzorgsmaatregelen nemen. Ja. En, en nu zei je net, het is de bedoeling... dat onze journalisten niet worden opgepakt. Dus het is voortdurend een, een afweging dus maken... van uh, toch een beetje kritisch, maar ook weer niet teur, zodat je nou ja, daar allerlei vreselijke ellende van ondervindt. Ja, absoluut, absoluut. Want... Kijk, de bestuurders van dit land. De afgelopen 50 jaar is, is 40 jaar oorlog geweest. De zuidelijke rebellen die hebben zich vrijgevochten van de noordelijke onderdrukking in het regime van Khartoum. Dus alle mensen die nu in de regering zitten, ja, dat zijn bijna allemaal voormalige warlords die in één keer nu in een maatpak uh, dat land besturen. Dus ja, dat zijn toch nog niet de grootste democraten die je voor kan stellen. Um, goed, dat, dat zijn dan uh, zo wat van die zaken, hoe, hoe de journalistiek opgezet moet worden. Wat zijn de, de, de praktische problemen waar jullie tegenaan lopen? Om nou, te beginnen in Zuid-Sudan is er geen, geen drukpers. Dus de krant wordt in Oeganda gedrukt. Vervolgens wordt die in een, achterin een landcruiser gestopt, de hele oplage... en rijdt die 13 uur lang naar de hoofdstad van Zuid-Sudan. Dus um, de krant komt ook maar een keer in de twee weken uit... en dat heeft, heeft met die praktische zaken te maken. Vervolgens moet die gedistribueerd worden in een, in een land zo groot als Frankrijk... waar nog geen 250 kilometer asfaltweg ligt. Dus dat gebeurt uh, onder andere met uh, vliegtuigen van de Verenigde Naties... Ja, uh, je deadline ligt dus, uh, uh, laten we zeggen, twee, twee weken van tevoren. Dat, dat, dat klinkt bijna als onmogelijk, hè? Ja, je moet inderdaad. Uh... Daarop inspelen dat je, dat je sommige verhalen ook niet, niet te actueel maakt. Maar het is wel echt de bedoeling uh, dat, dat als dat distributienetwerk iets beter wordt opgezet... dat je dan toch binnen een paar dagen uh, je krant in, de hele, in het hele land krijgt. En, uh, en de meeste andere kranten doen dat ook niet. Wij zijn de enigen die echt een poging doen om, om de kranten buiten de hoofdstad te krijgen. De rest verspreidt zich alleen binnen Juba, de hoofdstad. En is daar ook behoefte aan, ook, ook buiten dus die hoofdstad? Ja, ik bedoel, je hebt het ook niet over enorme aantallen. De, van de 10 miljoen mensen kunnen er uh, volgens mij nog een anderhalf miljoen überhaupt lezen of schrijven. Dus, uh, maar goed, ook in die buitengebieden heb je natuurlijk wel degelijk een, een, een kleine elite in de, in de hoofdsteden van de, van de provincies. En, en die vinden het hartstikke leuk dat er eens een keer een krant hun kant komt, uh, opkomt, dat ze daar kunnen lezen over hun land. Maar door die, uh, laten we zeggen, die deadline, die, die toch wel vrij ruim is, uh, zullen we maar zeggen, uh, mis je ook wel belangrijk nieuws voor de volgende editie. Ja, dat kan. Ik bedoel, soms, soms kunnen de dingen uh, tussenvallen als, als een krant net uit is en dan, en dan is er nieuws. En dan denk je van, ja, moeten we dat nu over, over twee weken nog eens gaan brengen als, uh, alsof het groot nieuws is. Dus ja, dan, dan doe je dat niet of je probeert er toch een soort van follow-up uh, aan te geven. Um, hoe, hoe lastig is het eigenlijk om het nieuws te verifiëren? Ja, dat is ook een probleem. Um, met name in de regentijd die ongeveer nu begint... wordt zo'n beetje de helft van het land praktisch onbereikbaar. Omdat de, de wegen die spoelen gewoon weg. En je kan dan op heel veel plekken niet meer komen. Dus als er ver weg uh, in, een, in een staat bijvoorbeeld... heb je nog een rebellie waar ontzettend gevochten wordt... tussen de rebellen en het leger... Het is eigenlijk bijna onmogelijk om daar uh, precies te weten wat er gebeurt. Ik bedoel, het leger, het leger komt dan met getallen over doden. En, en, en, en dan misschien, als je geluk op de rebellen ook nog. Maar wie van de tweede waarheid spreekt, dat weet je natuurlijk nooit. Ja. Hoeveel, uh, die, die kranten is er dus, maar wat, wat hebben we nog meer voor media daar in Zuid-Soedan? Er zijn nog een aantal kranten... Uh, ik zeg, die zijn, die zijn ook, ook klein, die hebben ook moeite om, uh, om voor te blijven bestaan. Er zijn ook, ook nogal wat radiostations. Radio is wel een heel goed medium daar, omdat dat, omdat dat verrijkt. Uh, maar ook die media zijn grotendeels uh, nog wel tot nu toe nog gesteund... door buitenlandse uh, hulporganisaties. Ja. En uh, de VN heeft zijn eigen radiostation ook nog. En uh, die krant waar jij dan voor werkt, die wordt gerund, uh, zei al, door een, uh, een Vlaamse mevrouw. Wat, hm. wat, is, wat is haar uh, motief eigenlijk om dat te doen? Ja, het project is bedacht door Els de Temmerman. Zij was uh, begin jaren negentig correspondent in Afrika voor de VRT... maar ook voor de Volkskrant. En uh, zij heeft vervolgens een tijdje in Oeganda de regeringskrant gerund. Uh, nou ja, zij, zij heeft op een gegeven moment dat ook bedacht. Ze zei van, ja, Zuid-Sudan is een nieuw land. Daar moet een, een, een vrije pers komen. Daar moet, er, moet, er moet ook debat plaats gaan vinden uh, over hoe dat land gerund moet worden. En zij heeft daarvoor een uh, projectvoorstel ingediend. En dat is goedgekeurd door de Belgen. Dus... Um, in die zin is, dat, het, is het informeren, uh, we gaan ook, ook, ook diep in op, op dingen, problemen, gezondheidsdingen zoals ik al zei. Gewoon echt om die bevolking naar een iets groter plan te tillen. En de helft van de oplagen wordt ook gratis verspreid op, uh, op scholen, middelbare scholen. Zodat die leerlingen gewoon zonder dat voor te hoeven betalen ook uh, informatie kunnen lezen. Ja. Um, nog even naar jouw eigen, uh, want je bent eigenlijk gewoon correspondent daar in, in Afrika. Uh, doet dit er eigenlijk bij, hè? Of, of, of wordt dit de klus voor de komende tijd gewoon? Nou, tot nu toe ben ik wel redelijk fulltime hiermee bewezen geweest. Het, dit wordt wel redelijk uh, in principe wel de klus voor de komende tijd. Maar goed, ja. als ik uh, aanpassa nog een prachtig mooi verhaal in Zuid-Sudan... Uh, aan de Nederlandse media kan slijten, dan mag dat in principe wel. Oké, okay. eh, want je woont zelf eigenlijk in Oeganda, hè? Ja, ik woon in Oeganda. Het is ongeveer 700 kilometer uh, daar vandaan. Uh, wat ik zeg, daar wordt de krant gedrukt. En omdat het internet zo langzaam is, wordt de uh, in Zuid-Sudan wordt de is de, de layout ook in Zuid in, in Oeganda, gedaan. Dus uh, zodoende in de week dat de krant uitkomt... en al die artikelen van de lokale journalisten geredigeerd moeten worden... dan kan dat in principe ook uit, uh, vanuit Oeganda. Dus, okay. dus ik, ik reis heen en weer. Maar bijvoorbeeld als je die landen nou met elkaar vergelijkt... Oeganda dat natuurlijk al veel verder is... Uh, waar het volgens mij economisch ook, ook redelijk goed gaat allemaal... Is, is de journalistiek daar ook veel verder? Ja, absoluut. Daar heb je gewoon uh, gro grote krant, of dan, ja, relatief groot... je hebt oplagers van uh, 30.000... Um, en, maar gewoon zelfstandig, weet je wel. Je hebt daar kranten die staan vol met advertenties voor bier, voor verzekeringen, voor weet ik veel wat allemaal. Dat zijn ja. gewoon volwassen dingen. En zeker in Kenia natuurlijk, waar je een krant mm. hebt met honderdduizend lezers. Ik bedoel, dat is, dat is echt volwassen. In Zuid-Sudan zijn ze dan nog lang niet. Nee, is dat wel een beetje het, euh, we zeggen, het, het toekomstperspectief wellicht? Ook jouw doel? Nou ja, het, het zou kunnen. Ik bedoel, ik zeg, het land is twee jaar onafhankelijk. Het heeft bijna alleen maar oorlog gehad. Maar als daar nu infrastructuur wordt opgebouwd, scholing komt. Ik bedoel. Um de, de, het aantal mensen wat kan, kan, kan lezen en schrijven, momenteel kan maar 16% van de vrouwen in Zuid-Sudan überhaupt lezen of schrijven. Ja, dat verander je niet in een dag. Maar als uh, over 10 of 20 jaar een hele nieuwe generatie is opgekomen met uh, mensen die wel kunnen lezen en schrijven en ook wat geld hebben, ja, tuurlijk, dan kan dat, ja. dat wat er in Oeganda is, kan ook in Zuid-Sudan. Ja. Uh, dank voor je verhaal. Arne Doornenbal is Afrika-correspondent en nu is betrokken bij de Zuid-Soedanese Zuid krant, de New Nation. Heb ik nog wat laatste media nieuws hier uit Nederland? Want Annegien Steen huizen wordt de nieuwe presentator van het NOS-journaal van 8 uur. Vanaf 13 mei zal zij afwisselend met Rob Trip het belangrijkste NOS-journaal op tv presenteren. Ze volgde Sascha de Boer op, die begin maart aankondigde dat ze na 10 jaar stopt als anker. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De eerste divisieclub SV Veendam vecht nog steeds voor het voortbestaan. Voor veel meer clubs is het lastig om het hoofd boven water te houden. En dus kun je je afvragen of er nog wel bestaansrecht is voor de eerste divisie. Reden voor verslaggever Maarten Bleumers om eens rond te kijken bij een club die net weer door de sponsor is gered van het faillissement: FC Emmen. Gisteren speelden ze in Rotterdam tegen Sparta. En Maarten sprak daar met trainer Joop Gal van FC Emmen. Vlak voor de wedstrijd, in een kolkend kasteel. De sfeer zit er goed in. Ik, ik stap gewoon even de duck-out in. Mag het, Joop? Jazeker. Dit is wel de sfeer die je wil hebben in een stadion, hè? Ja, dit zijn... Uh, als betaald voetballer zijn dit gewoon de mooie momenten. Hè? Het is ongelooflijk sfeervol. Dus de ambiance is super. En uh, als je ook ambitie hebt... Als Superland League speler. Is dit het vooruitzicht wat je elke zondag zou kunnen krijgen? Oh, dit is even proeven aan het, het echte gevoel. Dat lijkt me toch wel. Uh, het is wel weer je opstap naar dat je zoiets kan krijgen als sfeervol. Ik was niet anders gewend als ex-speler. Ja. <laughs> Zegt die rand? Er wordt gespeeld in de eerste divisie op vrijdagavond. Ja. Hoe vaak maak je een andere sfeer mee dan deze kolkende massa? Uh, bijna altijd. Dus, Leeg stadion bedoel dus je Dus leger. Hoe, hoe ben jij voor zo'n wedstrijd? Helemaal niets. Een uh, gezonde wedstrijdsspanning. Hopen dat je wint. Zie, zie ik die ontspanning straks als het gevecht echt begint ook nog? Op... Dan komt de spanning. Oké. Okay. <laughs> let op! Let op! Hou! Oh, stop jongens! Uitstellen! Marvin! Dat is toch rugdekking, jongen? Vaste toeschouwer op de Sparta-tribune is columnist en voetbalkenner Hugo Borst. En hij heeft niet de fijnste middag van zijn leven. En dit is wat je kunt krijgen in het betaald voetbal in Nederland en zeker in de Eerste Divisie. Het is vaak alles of niks en nu is het uh, wat Sparta betreft helemaal niks. Als jij zegt zeker in de Eerste Divisie, dan is er dus kennelijk bij jou ook een beeld over de Eerste Divisie. Wat is dat? Nou, de eerste divisie noem ik nog wel eens uh, de kelder van het uh, betaald voetbal. Dat heeft natuurlijk geen vrolijke connotatie. Donker, koud, nat, waar uh, je ja. liever niet like, te lang wil blijven. Klopt, vrijdagavond. Ik denk dat uh, er een stuk of zes, zeven echt uit willen. En dat het ook serieus is, dat het ook zou kunnen. Maar het is niet uh, realistisch om te denken dat Emmen of... Ja, noemen ze een dwarsstraat, uh, uh, uh, ik wou zeggen Veendam, maar <laughs> nou, dat die terug kunnen in de, dat, dat die naar de Eredivisie kunnen. Dat... Heeft de Eerste Divisie bestaansrecht? Ja, omdat het uh, een, een opleidingscentrum is voor, uh, voor de Eredivisie. Ik denk dat het heel handig is om in de toekomst opleidingselftallen van Feyenoord, AX of PSV hier uh, uh, kracht te laten winnen. Ervaring te laten opdoen. Het is toch een stuk fysieker dan de wedstrijden bij junior of tweede helft al. En, en ik denk dat je er echt een opleidingsinstituut van moet maken. En dan heeft het absoluut bestaansrecht. Je levert eigenlijk een bijdrage aan het Nederlands voetbal. Ja, wat moet ik er verder over zeggen? Ik ben wel een beetje klaar met de eerste divisie. En daar zeg ik achter, komma met alle respect. Sterkte de rest van het seizoen. Ik dank u beleefd. Let op, let op! Natuurlijk ging ik ook nog even sfeer proeven bij het handje vol. mijn fans dat was meegereisd. Dat had ik misschien een paar biertjes eerder moeten doen. Even voor nu! Is dat een 0 voor? Is dat een 0 voor? Je moet het nu even vasthouden. Jongens, wat is het mooie van de eerste divisie? Lekker, lekker bier drinken in de trein met z'n allen. Z Zal er ooit promotie in zitten voor jullie? Ja, ja. maakt dus geen reet uit. Wij komen eraan. Nee jongen, het wordt er nooit wat. Ja, natuurlijk wel. De een droomt dus over promotie naar de eredivisie. De ander is misschien wat realistischer. Er, een hoop eredivisie. Ja, Vanmorgen beloof ik u in ieder geval nuchtere MFM's. Nu is het laatste woord aan trainer Joop Gal. Ja, de strijd oh is er. God. De emotie is er. Dat is niks, geen verschil met de eredivisie. Iedereen heeft zijn eigen belang. Alleen de belangen in een hoge divisie zijn wat groter. Maar de emotie en alles wat er omheen gaat, is hetzelfde. Gefeliciteerd, Joop. Dank je. Ja, dat was omdat Emmen dus met 1-0 won van Sparta. Dat was gelijkertijd het laatste zetje voor de trainer van Sparta, Fonk, want die is dus vandaag ontslagen. Hebben we eerder vandaag gehoord. Zometeen is er Stand.nl. Dit is Radio 1.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 Voor Israëlische media waren er twee tegenkandidaten, maar is Michel herkozen onder druk van Egypte. De Egyptische regering zou zo de rust binnen de Palestijnse organisatie willen bewaren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Al rijdt bijna 95% van de NS-treinen op tijd, de reizigers blijven ontevreden. Of die treinreiziger nou van A tot Z helemaal goed bediend wordt... Dat staat niet echt centraal. Dus een voorbeeld is als je naar Zeeland gaat, daar rijden weinig treinen naartoe. Je stapt over en je ziet nog net die achterlichten van die trein zo richting die eindbestemming rijden. Dat zijn de momenten die echt heel vervelend zijn. Ja, daar houdt de NS dus geen rekening mee, vindt Tweede Kamerlid van de PvdA Duco Hoogland. In klanttevredenheidsonderzoeken scoort de NS altijd onder de maand. Ondanks het feit dat de meeste treinen dus wel gewoon op tijd rijden. De reizigers vinden bijvoorbeeld dat er te weinig conducteurs zijn om vragen aan te stellen... en de klanttevredenheid is zeer belangrijk voor de beoordeling van de NS. Is die slecht dan volgende boetes? Heeft de NS gelijk en is de mening van de reiziger niet het belangrijkst... of moet het oordeel van de klant hoe dan ook centraal staan? Ik praat erover met Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Liesbeth van Tongeren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Er moet nog heel wat gebeuren. Wil de NS mijn NS worden? Uh, nee... De NS-top is arrogant. Een beetje. Ja of nee? <laughs> Oké, <Okay>, dan ja. <laughs> De klant heeft altijd gelijk. Ja.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 Mevrouw van Tongeren, wat zegt u tegen de stelling, eens of oneens? Ik ben het daar oneens mee. Treinvervoer in Nederland zou niet een tweede keus moeten zijn. Als je niet anders kan, dan moet je maar met de trein. Het zou juist een aantrekkelijk alternatief moeten zijn. Dus daarom heeft de reiziger gelijk die willen we graag uit de auto en in het openbaar vervoer. En daarom moet het openbaar vervoer niet alleen op papier... in wiskundige tabellen uh, het halen... maar hij moet het ook echt in de harten van de reiziger halen. Hè, er werken een heleboel toegewijde mensen bij de NS die hard hun best doen. Maar blijkbaar vindt de reiziger het toch nog niet goed genoeg. Wat niet, bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk even terug aan die, die, die toestand met die wc's en die plaszakken. Ja dan kan je als Anis wel denken van ja, dat zijn uh, spitstreinen en uh, stoptreinen... en uh, op de bus heb je ook geen wc en mensen moeten het toch zo lang kunnen ophouden. Maar even je reizige vragen hoe vindt u dat? Dan hoor je dus van mensen, zwangere vrouwen, ouderen... Dat die dat echt essentieel vinden voor het treinvervoer... om dat aantrekkelijk te maken dat als het nodig is... dat ze daar even naar de wc kunnen. Doen ze wel, wel iets goed ook? Ik ben zelf heel erg te spreken over de wifi. Dat is ook iets waar reizigers om gevraagd hebben. Want het grote voordeel van de trein ten opzichte van de auto is... dat je lekker kan zitten werken of ontspannen of lezen. En de NS heeft daar goed op ingespeeld... door op zoveel mogelijk treinen die wifi te installeren. Daar komt een collega bij mij altijd de redactie op met een rood hoofd. Wifi deed het weer niet in de trein. Dat heb je helaas thuis ook wel eens. Ja, natuurlijk, als het dan weer niet werkt, is het jammer. Maar ik vind dat iets, hè, dat hebben ze naar reizigers geluisterd... en dat proberen ze overal te installeren. Dus ik vind ook dat de NS hier en daar wat lof verdient. En ik vond dat een heel sterk punt. Nou ja, want u, dat is een beetje een understatement, dat laatste misschien. Want als je het vergelijkt met het buitenland... tenminste, dat is wat de NS ons altijd presenteert... is dat ze het eigenlijk helemaal niet zo slecht doen... als je het vergelijkt met ook het drukbereden spoor dat we hier in Nederland kennen. Ze doen het natuurlijk ook helemaal niet zo slecht als je naar die kijkt. Zijn wij dus kijkt. allemaal een beetje te verwend geworden misschien? Nee, ik vind gewoon dat het beter moet en beter kan. Maar wat er dan ook nodig is, is dat er in geïnvesteerd wordt. Als je wilt dat treinen rijden met Zwitserse precisie, moet je ook het Zwitserse investeringsbudget erbij leveren. Nu gaat minister Schultz, he, die heeft een extra investeringsbudget voor infrastructuur. GroenLinks vindt dat een groot gedeelte daarvan naar knelpunten op het spoor moeten, want dan kan je ook eh, veel beter zorgen dat treinen op tijd rijden. Dan moet je wel de ruimte op het spoor hebben om die treinen te laten rijden. Dus het geld dat nu naar die A27 gaat bijvoorbeeld, u had dat Precies. al langer in de treinen gestoken? Veel beter in de treinen, bijvoorbeeld de Douwe-Egbertsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, die moet vier sporen. He, je hebt vier sporen aan de ene kant, vier aan de andere, en dan heb je een flessenhals van twee. Wil je daar meer treinen laten rijden, dan moet die brug naar vier en eh, op een andere plek heb je de Intercity, de stoptrein en de sneltrein op één spoor, tussen Utrecht en Arnhem. Nou, dat lukt niet, want die ene trein rijdt natuurlijk veel harder dan die andere. Leg je daar spoor naast, dan kan de NS daar ook veel beter op tijd rijden. Ja. Dus er moet wel uh, geleverd worden, ook door de politiek. Ja. De PvdA is hier een voor aan het breken voor dat spoorboekloze rijden. Laat ze dan ook zorgen dat het geld erbij komt, zodat de NS het waar kan maken. Ja, hoeveel geld is dat? Er is eh, 500 miljoen per jaar wat, eh, waar Schultz over gaat besluiten, moet dat naar weg of naar spoor? En GroenLinks zou zeggen, stop oh. het grootste gedeelte in spoor, want ook de hoeveelheid ja. gereden spoorkilometers nemen elk jaar toe. En je ziet aan de wegkilometers sinds 2005, wordt er eigenlijk niet oh. meer gereden. Maar stop ik, het geld waar het nodig is. Maar ik kan u nu al zeggen dat ze dat echt niet gaan doen. Bovendien zullen zij schermen met het feit dat er steeds minder files staan in Nederland. Dan hebben we het dat... helemaal al niet nodig. Nee, maar, om... dat, maar dat komt door de verbreding van die wegen, zeggen ze. Maar dat is dan al gerealiseerd. En dan heb je knelpunten die misschien op de weg in 2020 voorkomen. Laat dat vijf jaar wachten. En stop nu dat geld in het hmm. spoor, want die knelpunten zijn er nu. Iets heel anders is eigenlijk. Hè? Dat, um, uh, de, ja, hoe kan het nou toch dat het oordeel van de reiziger zo ver afstaat... van uh, wat de NS daar zelf over denkt? Nou, wat ze meten. Maar dat zie je wel op meer gebieden. Het is ook bijvoorbeeld bij veiligheid in een wijk. Dan zie je dus dat de misdaadcijfers nemen af... maar het veiligheidsgevoel van mensen eh, neemt niet af. Dus dat betekent dat er iets anders verwacht wordt dan... Eh, de, de cijfers waar aan de NS meet. Zij zeggen het zelf ook wel. Het gaat onder andere over, is er personeel die aan te spreken is... en die dan ook informatie ja. heeft. Hè? Doet u dat zelf wel eens, een conducteur aanspreken... als, er, als u stilstaat ergens of zo, of er is vertraging? Met uh, grote regelmaat en zo nu en dan... kijken we dan samen op mijn iPad naar de NS-app... en dan kan ik de conducteur helpen aan de informatie. Kijk, dat is natuurlijk te genant voor woorden voor ja. zo'n conducteur... En zij moeten als eerste beschikken over die informatie. Vaak ja. zeggen ze het ook, hè, Van, ja, wij staan hier stil, wij weten het ook niet. Zodra we het weten, laten we het u ook weten. Ja. Maar toch, hè, want ik, ik, ik vroeg dat net even tussendoor, zijn we ook niet te verwend met zal? allen. Ik, ik was zelf een paar dagen in Kopenhagen, zat ook even in de trein daar. Die staat even stil omdat er een of andere kabel gebroken was. Ja, Mensen laten dat over zich heen komen, die trein rijdt verder en iedereen stapt uit en gaat zijn gang. Nou, ik zie Nederlanders. Ik reis heel veel met de trein. Ik zie uh, heel veel aardige conducteurs die proberen het op te lossen en dan nog mensen weer op hun volgende verbindingen te krijgen. Ik zie een heleboel uh, passagiers die het accepteren. Maar wil je meer mensen van de weg de trein in? En dat is toch de toekomst voor Nederland, want we zijn een heel klein en uh, drukbevolkt land. En treinreizen is een stuk beter voor het milieu oh ja. dan auto's. Nee. Dus moet je het aantrekkelijker maken. Ja. Maar goed, waar, waar ik eigenlijk naartoe wil... bijvoorbeeld, we hebben die winterdienstregeling gehad. Daar was er was achteraf ook weer veel kritiek op. van he, Onnodig treinen eruit gehaald, want was er nou eindelijk zoveel sneeuw? Maar goed, dan nemen ze een maatregel, de NS, die uiteindelijk wel heeft gewerkt. Want je wist in ieder geval waar je aan toe was. Nou, Ik zou dat terecht vinden als die maatregel genomen werd vanwege het weer. Maar wat blijkt nou? In het begin dachten we allemaal... Hè, dat komt door wissels die uh, vastgevroren zijn en allerlei fysieke dingen. Nee, het komt omdat we het systeem zo ingewikkeld gemaakt hebben... dat er wel 11, 12 overlegknooppunten zijn tussen ProRail en de NS... en dat ze daardoor het spoor bijster raken. En dat vind ik dat je niet aan je reiziger kan verkopen... U heeft maar een halve dienstregeling, omdat wij onze overlegstructuur intern niet op orde krijgen. Daarvan vind ik ook, van, de NS is een 100% staatsbedrijf, minister, staatssecretaris, grijp in. Uh, goed. Nou ja, u noemde net al even de PvdA, Duco Hoogland... vanmorgen ook op deze zender. Ja. Hij heeft gezegd dat de NS de, de nadruk niet moet leggen... op het op tijd rijden van treinen, maar op flexibele wachttijden bij de NS... zodat de reizigers hun aansluitingen kunnen halen. Vindt u dat een goed plan? Ja, dat heet het zogenaamde spoorboekloos rijden... dat mm -hmm. er zeg maar om en erbij om de tien minuten... op alle hoofdverbindingen een trein rijdt. Ja, ik zou daar om staan te juichen, maar dan... Zal uh, de P van de A ook inderdaad de investeringsgelden daarbij moeten leveren? Want ik noemde net een paar knooppunten. Ik, zal ze niet, ik heb een lijstje van negen, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar dan moet je dat soort knooppunten moet je verhelpen. Dan kunnen er meer uh, treinen op de rails en dan kan de NS spoorboekloos reizen. Op dit moment kan dat echt niet, want als je he, voor de ene reiziger wacht... betekent het dat de andere ja. reiziger uh, de aansluiting kwijt ja, maar is. Ja, want dat voorbeeld wat hij ook zelf gaf... Hè, dat hebben we daar straks even laten horen van die, van die uh, passagier... Die, ja, ja. die komt dan op dat perron aangelopen en die ziet achter liggen... maar ja, goed, die trein moet toch een keer weg? Die kan toch niet maar wachten tot alle treinen uit alle hoeken en gaten binnen zijn? Laten we even uitgaan van Utrecht Centraal en, en dan maar wachten tot alle... Dat, dat, dat, dan uh, stapelt het zich toch uh, dan ik verderop weer uh, op? Precies, en ik vind ook niet dat we in de Tweede Kamer het, uh, het spoorboekje moeten gaan samenstellen. Ik zou wel in de toekomst graag naar dat spoorboekloze rijden toe willen. Maar dat betekent dus eerst, dan moet je ruimte op de rails hebben om die treinen te laten rijden. En daarvoor moeten geïnvesteerd worden. Nou, De PvdA zit in de positie om dat voor elkaar te krijgen. Ik zou zeggen, zorg dat een groot gedeelte van die uh, dat geld wat nu beschikbaar is voor infrastructuur, dat dat naar spoor gaat. Ja, u gaf net even een inkijkje in die, die, die, die uh, overleggen tussen ProRail en NOS. Pro, uh, NOS zeg ik al bijna. De NS. Ja, die bellen ze <laughs> ook wel eens als er weer vertragingen zijn natuurlijk. Ja. Uh, nee, tussen ProRail en NS. Uh, uh, ik geloof 12, 13 overlegmomenten had u het over. Nee, nee, plekken. Echt logistieke ja, okay. knooppunten waar nou, mensen zitten. Maar in ieder geval, uh, zij gaan over het spoor, hè, ProRail en NS is dus de uitvoerder. Um, maar, maar ja, die communicatie die, die, die is nu al slecht, vindt u dus eigenlijk. Dus hoe, hoe moet dat dan straks? Nou, dat moet en kan beter, maar daarvoor vind ik ook echt... dat de minister en de staatssecretaris daar regie op moeten nemen. En je kan niet aan de ene kant zeggen van... ja, het is een bedrijf, hè, we kunnen alleen maar vragen... en boetes uitdelen en doelstellingen zetten. En aan de andere kant ben je 100% eigenaar. En is het ook zo belangrijk voor onze economie... en ook voor hè, mensen die naar opleidingen moeten... je zal maar naar een sollicitatiegesprek gaan nu... en dan eh, te laat komen vanwege de trein. Dus... Uh, het gewoon zeggen van het is een normaal bedrijf, ze regelen het maar. Ik beoordeel ze één keer per jaar en dan krijgen ze wel of niet bonussen. Mm. Dat vind ik niet de juiste houding van onze staatssecretaris. Want, want de NS moet nu bijvoorbeeld over 2011 een boete betalen hè, omdat zich de gestelde doelen niet hebben gehaald. Ja, wat, wat hebben wij als reizigers daaraan? Nou, precies, want dat is vestzak, broekzak. Of je krijgt de dividenden uit de NS als staat, gaat de staatskas in, of ze betalen een boete. Maar die uit 2011 is overigens weer um, weggehaald, omdat ze in 2012 de problemen uit 2011 op die gebieden opgelost hebben. Er is nu een nieuwe boete aangekondigd over 2012, en dan krijgt de NS weer een herstelperiode om die problemen op te lossen. Ja. Er is vanmiddag overleg hè, over, over de NS en de prestaties met name. Um, ja, u gaat daar dus inbrengen, meer investeren. Wat wij heel belangrijk vinden, en dat vertellen we al heel lang heel consequent, is dat wil je een goed, betrouwbaar en ook echt aantrekkelijk uh, reissysteem hebben, dan moet daar voldoende geld zijn voor het onderhoud. En moeten een aantal van die knelpunten waar maar twee sporen liggen, waar er vier moeten komen. En ook bijvoorbeeld Nijmegen, Roermond, ligt er één, dat moet echt naar twee sporen. En dan kan je ook uh, de, de verwachtingen van de reiziger waarmaken. Is het een fijne plek om te werken en is het ook uh, aantrekkelijk voor de reiziger? Uh, hier nog iemand die het eens is met de stelling. Gelet op de prijs van een kaartje en de daadwerkelijke kosten van een rit. Hebben reizigers maar weinig te klagen. Sterker nog, ze mogen blij zijn dat ze zoveel waar voor hun centjes krijgen. Het staat niet bij of deze meneer of mevrouw bij de NS werkt. Zou maar zo kunnen, maar in ieder geval eens met de stelling. Ja, ik eh, vermoed dat er mensen zijn die het ermee eens zijn. En er mensen, er een flinke hoeveelheid mensen die het ermee oneens is. Maar eh, prijskwaliteit is altijd heel lastig te beoordelen. Hè? Want als je naar wegen kijkt. en dan kijkt hoeveel verstopte kosten daarin zitten. in gezondheidskosten van mensen die in langs snelwegen wonen. in geluidskosten. die rekenen we ook niet allemaal mee. Dus het is heel lastig om te zeggen. is het een belangrijk onderdeel van onze economie dat mensen vervoerd worden? Zouden we al de mensen die in de trein zitten nou echt ook nog op snelwegen willen hebben, wat zou dat dan wel niet voor problemen geven? En wat eh, is het ons waard uit de schatkist om daaraan bij te dragen? Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, kijk even op onze site, is nu door 737 mensen gestemd. En uh, de 32% is het eens met de stelling, 68% oneens. Daar kunnen er we nog wel wat meer bij, dus uh, bel maar gewoon 0800-1101. U kunt reageren via de site bijvoorbeeld www.stand.nl. Uh, u mag uh, sms, u mag twitteren, alles als u maar aangeeft of u het eens of oneens bent met die stelling. Dus de NS luistert voldoende naar de reiziger. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Jan Olzakt uit het Noorden des Lands. Ik ben het eens met de stelling, maar mijn vraag is eigenlijk... mag NS wel voldoende luisteren naar de reiziger? Want Rover en de politiek hebben namelijk besloten... dat ze elke minuut vertraging moeten verantwoorden. Hierdoor komt het ook dat de treinen niet meer op elkaar wachten. Mijn tweede punt is... er wordt weer constant over NS gesproken... maar er zijn meerdere vervoerders op het spoor. Mm -hmm. En ik ben een van die reizigers die regelmatig in Leeuwarden... als hij uit Utrecht komt met een vertraging van vijf minuten, 58 minuten vertraging op, op, om vervolgens door te gaan met Arriva. En daar kan de NS niks aan doen, zegt u? Daar, NS zegt, ja, daar kunnen wij niks aan doen. En Arriva zegt, ja, dat is de schuld van NS. Ja. Uh, de politiek moet het openbaar vervoer als één geheel gaan zien... en dat ook de opdracht geven om als één geheel te opereren. Ik kan u daar nog van nog een ander voorbeeld. Uh, de PvdA-man uh, vertelde dat bij vertraging of bij uh, ver, uh, verstoppingen van het spoor... Uh, men betere informatie moet geven. Dat mogen ze niet als u van Amsterdam naar Arnhem wilt reizen. En er is naast, net voorbij Utrecht een uh, versperring. Dan mag men niet uh, adviseren om via Amersfoort-Ede-Wageningen te reizen. Oh. Omdat daar een andere vervoerder is. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. De, de informatie mag niet worden gegeven. En ik als oude NS'er weet nog dat wij vroeger, dat noemden we de WRT, dat was de wachttijdregeling voor elke trein precies omschreven... hoe lang hij op zijn aansluitingen mocht wachten. Ja, ja. En dat is allemaal wegge ja. weggescholen. Ja. Nou, voor, uh, Rover uh, het zo belangrijk vond... dat die drie minuten die NS aanhield... Al, uh, als niet vertraging zijnde vond dat dat wel vertraging moest zijn. Ja. Nou, als jij afgerekend wordt door de overheid op je prestatie, alleen maar op de vertraging van de trein en niet van de reiziger, ja, dan zie je wat er gaat gebeuren. Ja. Dank voor dit uh, inkijkje. Uh, Stap.NL, goedemiddag. Ja, hoi, goedemiddag uh, Jurgen met Pieter Dave. Hey, Pieter, hallo. Ik uh, ben het dus volledig eens uh, met, uh, met, met Lisbeth. Oh. Um, dus niet eens met de stelling. Want de NS die denkt alleen vanuit zijn eigen point of view. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat je zegt dat je genoeg aandacht besteedt aan de reiziger. En jouw ervaring ook, is een andere? Nou, het is zo... Kijk, als je wil weten uh, of, of de klant tevreden is over jouw bedrijf... dan moet je dus niet bij jezelf te raden gaan. Dan moet je dus te raden gaan bij de klant. Ja. En als je dan zegt van, dat je wel altijd op tijd rijdt... Ja, kennelijk Hier zit de klant ook nog op een, een, een aantal andere diensten te wachten. Ja, ja, ja. Oké, okay, duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag Hallo, met Jan Baisendam. Ben, uh, ben ik uh, in de uitzending? Helemaal. Met Jan Baisendam. Ja, ik wou eventjes zeggen dat ik het helemaal eens ben met, met de stelling. Want uh, het wordt steeds druk op het, uh, op het spoor... En ik zou de mensen ook een advies willen geven voordat ze met de trein uh, willen vertrekken. Kijk even in teletekst uh, hoe dat de trein vertrekt. Of, of, of wat, dat hij die gaat. Maar over het algemeen ben ik het met de stelling eens. En ook met Lisbeth van Tongeren die in de studio zit. Dus uh, nou. ik heb uh, alleen maar positieve berichten over DNS. Even voor de goede orde. Lisbeth was het oneens hè, met de stelling. Nou ja, nou ja, maar. Oh ja, nou ja, goed. Oké, uh, oké. Okay, okay, dat zou ja. best kunnen. Maar ik ben het hier wel eens. Want ja. ik heb niet zoveel uh, problemen ja. met DNS. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl. Oh, goedemiddag. Hé, Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Uh, dat zal ik je zeggen. Uh, ik reis ook geregeld met de trein. En iedereen keer vallen of treinen uit, of ze hebben een vertraging. Ja. En uh, ja, dat vind ik. Uh... Niet uh, kunnen, want we betalen al zoveel voor het openbaar vervoer. Ja. En dat was net een meneer die zei, als je, als je het omrekent... wat je ervoor krijgt voor de prijs van je kaartje, valt het allemaal nog wel mee. Maar dat ben je dus niet met hem eens. Nee, want ik reis niet met een kaartje, maar met een overkipkaart. Aha. Ja. En, ik weet niet okay. of zelf, en ik weet niet of je zelf met de trein reis vanuit Utrecht. Af en toe? Uh, want ik weet dat je in Utrecht woont, toevallig. Ik dus, uh, luister heel vaak naar links ja. en dit programma. Ja, hartstikke goed. Oké, okay, ik heb hem genoteerd uh, voor de stelling. Uh, voordat we allerlei privé-informatie doorgegeven waar niemand op zit te wachten. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goeiedag. Ik uh, spreek met Anies uh, Trenk. Uh, ik wou nog zeggen, kijk. Er wordt gesproken over die uh, verbinding Utrecht-Arnhem. Er is nog een alternatief, dat is de Betuwe-lijn. Niet de goederenverbinding. Ja. Maar uh, bij Tiel zit het knelpunt. En uh, er wordt weinig uh, geluisterd naar de mensen... De bewegwijzering is altijd slecht. Als je de bus vergelijkt met de trein, dan heb je nou veel busverbindingen... Mm. waar dus precies staat aangegeven of de, de bus al weg is... of dat die nog moet komen, ja. of dat die vervroegd is of te laat. Als je bij de halte dat staat... heeft de trein niet. Nee, als je bij de halte staat, dan staat precies op hoeveel minuten het nog duurt voordat er een bus komt. Ja, precies. Ja. En dat heeft de trein niet. Nee, dat zou je wat voor wat dit... die meneer dus zegt, dat is niet waar, nee, uh, nee. die eerder spreken. Uh, en daar mag de NS best wel uh, de hand in eigen boek. Steken. Ja. ...en zich vergelijken met uh, busvervoer. Ja. Uh... Bij deze gezegd dank u, stand.nl. Goedemiddag. Met Erik, goedemiddag. Erik. Ik ben niet eens met de stelling Zit je in de trein? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik zit in de auto. Nou, oh. wel. Uh, maar ik heb wel een, een nuance. Er wordt net gezegd van uh, uh, spoorverbreding. Maar wat wordt er eens een keer aangedacht aan en de mensen die langs de spoor wonen... ...waar een dubbel spoor dan terecht komt? Daar wordt dan niet bij stilgestaan. En dat vind ik toch wel een, een, een kritiekpunt. Maar, en dat, zou dan? Nou, ik kom langs een spoor. Uh, ja. Lijn uh, Roermond-Nijmegen. Uh, en wij hebben al veel uh, last van het treinvervoer. En als er nou een dubbelspoor komt, ja, dan wordt dat uh, bijna niet meer woonbaar. Dus eigenlijk wat mevrouw van Tongeren wil, die zegt, ja, dat is een mooi idee. Maar uh, daar heb ik last van, want ik krijg alleen maar meer herrie in de tuin. Juist. Ja, ik snap hem, ik noteer hem en ik ga het haar zo voorleggen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met mevrouw Kortman uit Leeuwarden. Zeg maar. Ik moet u zeggen dat ik het volledig eens ben met de stelling. En om de volgende reden. Ik ben een oudere dame. En ik reis regelmatig met de trein naar een vergeten oord. Namelijk naar Vlissingen. En zoals een van u... Uh, mensen vanmorgen heeft gezegd dat dat een slechte verbinding was. Dat is absoluut onwaar. Ik kom oh. van Leeuwarden en dan ga ik helemaal naar Vlissingen toe. Ongelooflijke reis is dat, zeg. Hoe lang doet u daarover? Daar doe ik vier uur en 15 minuten over. En ik moet u zeggen dat ik me uitermate vermaak in de trein... want ik neem een heerlijk boek mee. Ik hoef maar één keer over te stappen in Rotterdam. Geen Daar wifi nodig? Sorry? Geen wifi nodig? Geen wifi nodig, nee. Dat doe ik thuis wel. Daar heb ik 15 minuten de tijd om over te stappen. Dus ik kan heel makkelijk, ah. ook al ben ik bijna 80... van het ene perron naar het andere ah. perron lopen. De NS ik zou wil zijn... nog één opmerking ja. maken. Ik heb kort geleden van Zeeland naar Leeuwarden teruggereden... en toen hadden wij een wisselstoring bij Zwolle. Ja. Daar moesten wij dus allemaal de trein uit... En nogmaals een enorm compliment aan de mensen van de spoorwegen en van de NS. Ja. Deze mensen hebben mij helemaal naar de bus begeleid. Ze hebben gezorgd ja. dat ik een plekje in de bus en in de trein had. En het was perfect meneer. Ja. Ik heb alleen maar complimenten voor de NS en de wijze waarop de treinen rijden. Dank u Vriend. Nou, u ook bedankt. Uh, ik denk dat er iemand bij de NS wel een uh, taart stuurt binnenkort hoor. Want die, die, die, boel, die hoeven er echt geen geld meer uit uh, te trekken voor, uh, voor uh, reclameboodschappen. Mevrouw van Tonger, hebt u dat gehoord? Ja, en ik ben heel erg blij voor deze mevrouw van 80. En het klopt ook dat die trein van Leeuwarden naar Vlissingen in deze dienstregeling er heel goed in zit. Mm. En dan als je ook nog buiten de spits reist en je hebt een beetje mazzel, dat je niet al te vaak zo'n wisselstoring hebt. Hè, het, het, treinreizen is een goed product. Ja. Um, even een paar dingen, hè, want er kwamen toch wel, vond ik, een aardig inkijkje. Die eerste meneer die zelf lang bij de NS had gewerkt, die kwam met een paar goede dingen. Die zegt, en uh, dat heeft hij natuurlijk gelijk in, er wordt alleen maar over de NS gesproken. En er zijn natuurlijk meerdere vervoerders actief, dus als er vertragingen ontstaan... dan is dat niet per se altijd de schuld van de NS? Nee, en dat is de pech en het voordeel als je het grote aanmerk bent. En dit zijn eigenlijk, De NS is de magie onder de sausen. Dus alles wordt dan aan de NS toegeschreven. Mensen weten min of meer wel dat er zoiets is als ProRail. Maar omdat zij de mensen op de stations zijn, de herkenbare mensen... het was altijd de NS, mm. wordt de NS overal op aangekeken... en overal eh, krijgt de complimenten, maar ook de klachten... wat wellicht bij ProRail hoort of bij een andere vervoerder. Dat klopt. Maar wat hij ook zegt is bijvoorbeeld, als er zo'n vertraging is, en je kunt een omleiding maken, maar dan wel via een andere aanbieder, dan mogen die NS-mensen dat dus niet als, als tip geven. Dat is toch ook gek? Dat is uh, heel erg gek. Daar kijk ik overigens van op dat dat niet mag. En dat zal zeker iets zijn wat ik of in dit debat of in een volgend debat aan uh, de staatssecretaris Mansveld nou, ga, want dat is natuurlijk de zot voor horen. Nou ja, dat is toch wat we hier ja. dan even horen. Dus dat neemt u mee in de, in de vragen. Dat ga ik zeker op een okay. geschikt moment uh, aan uh, staatssecretaris Mansveld vragen. Hoe dat nou kan zijn dat je dan geen complete informatie zou mogen ja, geven. Dat je dus inderdaad via een commerciële aanbieder... Uh, nou ja, goed zijn allemaal ja, of commerciële via een aanbieder. bus, of ja. via een metroverbinding, ja. of via Randstadrail. Nog iemand anders, die meneer die zei van... Uh, ja, mevrouw van Tongeren pleit voor het verbreden van sporen uh, her en der. Uh, maar dat levert ook allemaal meer lawaai op. Hij woont vlak uh, langs een spoor en hij zegt nou, laat dat maar mooi enkel blijven. Ik vind dat niemand zo moet wonen dat ze te veel uh, geluid hebben. Als hij nu al geluidsoverlast heeft en het voldoet niet aan de normen... vind ik dat dat nu al aangepakt moet worden. Wordt er ergens, of het nou een vliegveld is, een snelweg, een windmolen of een trein... dat moet altijd zo zijn dat mensen een normaal leven kunnen leiden... dat dat niet hun slaap verstoort, dat dat niet uh, onnodig lawaai oplevert. Maar in Nederland, we zijn een drukbevolkt land... Zonder uh, geluid kan het niet. Nee, we zullen er vast nog wel een paar keer over praten in Stand.nl uh, over de NS. Want uh, dat is toch altijd wel een favoriete onderwerp. Uh, hartelijk dank voor u. U gaat het uh, debat in, in de, met de staatssecretaris over de NS. U neemt in ieder geval deze vraag mee. Uh, hartelijk dank dat u meedeed in Stand.nl. Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Kijken naar de tussenstand op de site. 32% eens met de stelling 68% oneens. 850 mensen ruim gestemd. De NS luistert voldoende naar de reiziger. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV.